Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw flinke kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Dit keer van de Raad van State, de belangrijkste juridische adviesclub van de regering. Minister Wiersma wil de maximale hoeveelheid stikstof die boeren en bedrijven mogen uitstoten omhoog gooien... zodat zij makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Maar volgens de Raad van State heeft dat weinig zin... omdat de rechter die hogere grens waarschijnlijk zal terugdraaien als iemand bezwaar maakt. In Suriname is dik 80% van de stemmen geteld na de verkiezingen van gisteren. Het is een nek aan nek race tussen regeringspartij VHP en NDP uit de oppositie. En dat kan het vormen van een regering wel eens lastig maken, denkt correspondent Nina Jurna. Deze partijen zijn elkaar tegenpolen. Van tevoren hebben ze gezegd dat ze absoluut niet met elkaar willen samenwerken. Maar met deze uitslag is dat misschien wel de wens van de Surinaamse bevolking. Anarchisten in Frankrijk zeggen dat zij achter een grote stroomstoring daar zitten. 160.000 huishoudens in het zuidoosten zaten afgelopen zaterdag zonder elektriciteit. Ook het filmfestival van Cannes werd getroffen. Volgens een Franse tv-zender is de actie opgeëist door anarchisten. Dat zijn mensen die grof gezegd tegen macht en autoriteit zijn. Ze zouden kabels hebben doorgeknipt om het filmfestival en militaire plekken te raken voor de tweede dag op rij is een huis in Waalre in Brabant te grazen genomen door criminelen. Er was een harde knal, niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Deze verslaggever van Omroep Brabant sprak met de bewoner. Die denkt dat de dochter van zijn huisbaas zich bezighoudt met criminele zaakjes. Er waren al eerder mannen bij hem aan de deur geweest. Die vroegen om 130.000 euro aan klokken. Hij denkt dat het daarbij om horloges gaat. En onlangs lag er ook een briefje in de tuin waar gevraagd werd om blokken volgens de bewoner. Met blokken worden pakken cocaïne bedoeld. De dader van de explosie van vannacht is vastgelegd met camera's... maar er is nog niemand opgepakt. En je krijgt het weer nog. Vanmiddag in het binnenland kans op een bui... maar op de meeste plekken is het droog met een mix van wolken en zon. Er staat behoorlijk wat wind bij maximaal 17 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM...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 I mean it, so that means I can't quit I'm always seeking Just to get lost in me. It. it ain't easy But I'm trying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 Maar uh, ja, we verwachten natuurlijk al heel wat leuke dingen. Komt dat uh, uh, eigenlijk allemaal bij die meiden vandaan? Want jullie zijn natuurlijk uh, de, de, de horeca's, zal ik maar zeggen, van, uh, van de sporthal, Corf Sporthal. Ja, ja. Maar zij moeten alles zelf regelen? Ja, wij hebben er verder uh, weinig uh, bemoeienis mee, behalve nee. dan dat we moeten zorgen dat we alles paraat, <laughs> Dat alles paraat is. Dat we er zijn en dat we en faciliteren. Dat, ja. Moet ja. je dan ook. Um,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 Zo'n fitnessding voor de, ja. de deur? Ja, ook. Zou ook, ook. aanlopen op? Ja. ja, 100. Ja, ja dat heel, heel veel heel mensen leuk. komen erop af. Ja? Heel leuk, ja. En mensen die even langs fietsen, denken ze, oh, ik ga even doen van jong tot oud. Ja, dat is echt een heel leuk, uh, Wel, Grappig, een goede goede ja, ja, het ja. moet een ja. beetje gaan leven allemaal. Ja, ja. Doe je nog wat met de Grand Prix, eigenlijk? <laughs> Jazeker, ja, zeker. Ja, daar zijn we vorig jaar... Over ja. Ja. Overdekte slaaphal. Ja, nee, ongeveer. Ja. Nee, wat we net al aanhaalden, de, de, de zaal wordt, wordt gehuurd door de Formule 1-organisatie.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 FOMAR. Ja. Oh ja, dus ze kunnen zich uh, opgeven. Ik dus zou zeggen, doen. doen. Leuk. Ja. Ontzettend bedankt voor de toelichting. Ja, en ja, ik wens jullie uh, nu alvast veel plezier met de voorbereiding en uh, 3 juni uh, helemaal veel plezier. Dankjewel. I'm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 Uh, heerlijk salsa dansen met ze allen. En dan ben, ben de bingo. Ik ja, dan ben ik om half één de bingo. Ja. Want om twaalf uur het Kidsplein had ik natuurlijk al genoemd. Ja. Uh, de Scouting de Buffalo's gaat daar een fantastische dag neerzetten mm -hmm. voor, de, voor, voor de jeugd. Uh, ja. maar ik heb ook nog een basballon. Een basballon, ja, dat is, dat is zo leuk. Die, die komt vanaf het eerste jaar en dan uh, bij het Kidsplein ook.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 Voor het laatste onderdeel is weer aangeschoven... Willem Strooman van de Stichting Classic Concert ten eerste gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn 25, hè? Tenminste, de stichting bestaat er jaar. Ja. Waarvan, ik moet zeggen, wij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 En dan, ja... Dat, uh, nou, dat is sowieso belangrijk, dat natuurlijk. je van hier gaan staan en zingen, dat is makkelijk, schat. Ja, nee hoor, het gaat dat, echt een uh, hele entourage uh, doen ja, ja, ja. waar wij uh, goed mee bezig zijn. Zelfs zo dat uh, Nicolaas Deffen, dat is een dirigent van het symfonieorkest Haarlem, die staat inmiddels twintig jaar voor het orkest. En in die twintig jaar is hij bijna twintig keer ook hier op Zandvoort geweest. Oh, dat is al heel wat. Het is voor hem ook echt een geliefd plekje om op te treden. Hij neemt afscheid, hij stopt.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 En in augustus doen we even niks. En dan uh, heb, oh, ik vorig jaar, heb ik vorig jaar, in die tijd, heb ik dus toen het jubileum van dat orgel gevierd. Ja, ja, dat was ook mooi. Had ik zelf georganiseerd, wel met de steun van het uh, Classic Concert. Mm -hmm. Maar ja, mijn eigen ervaring als organist en organisator... heb ik daarvoor zelf ja, prima, voor op poten gezet. En um, dat hebben we vo vorig jaar gedaan, dat doen we over 25 jaar weer... Ik nodig je uit tegen die tijd. Ja, dankjewel. kom ja. komt jou maar ook. Ja. Ja, nee, maar in ieder geval... Ja, gek uh, uit, maar het is... Uh, het gaat, uh, in september gaan we weer verder met het volgende concert. En dan komt er, als het goed is, komt er weer iets met... Uh, Hoe heet het? de Prinses Christina concours. Dus, uh, de lau de laureaten van... De laureate, van, uh, ja ja. ja, ja. Wel, ja is, ook een jaarlijks, jaarlijks ding, hè? Dat is een, we hebben een paar van die jaarlijkse terug...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 Ik kom volgende keer, als ik het geweten had, had ik het nu gedaan. Maar, uh... nee, na de zomerpauze is het een mooie... Na de mooie... zomerpauze kan ik je in ieder geval vast verklappen wat er uh, de komende maanden komt. Ik Mooi. weet wel dat er is een aantal leuke verrassingen zijn. Okay, nou we zorgen uh... altijd voor verrassingen. Dan laten we dat even zoals is. Ik wens je heel veel plezier vanmiddag. Dank je wel. Vanmiddag om en... drie uur. Oh ja, drie uur in de kerk. Ja, Protestantse Dorpskerk. Dorpskerk op het Kerkplein. En, uh... Komt allen. Ik zou zeggen tot ziens, tot straks. Tot ziens, dank je wel. Nou ja, maar eerst maar zo'n stukje muziek. Nou ja, we kunnen ook wel even afsluiten. Dan ja? Oh ja, dan, uh, Ik wou het toch nog even hebben over uh, de wereldse smaak. Oh, ja. Dat, je is er heen? dat is ook volgende week. Ja, nou... Uh, Want het is ik, hartstikke ik, druk. Je, je schrijf, haalt het zelf al aan. Ik schijn een, uh, een ander <laughs> evenement te hebben. Maar, ja, nou, het, ik ben daar... Ik, ik zie altijd wel het dorp zeg maar, opgebouwd worden. En uh, ik krijg een beetje mee van de sfeer. Maar ik ben nog nooit op dat evenement geweest. Dus...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 En ja. uh, de Lentefair hebben we ook nog op 1 juni. Lentefair... fair, dus mensen uh, kunnen ook nog naar de markt. Lentefair, markt... Um, Buurtfeest. Buurtfeest. Ja. Nou, daar heb je het wel gehad. Maar goed, het wereldsmaak is dus op het Gasthuisplein. Ja. Van donderdag 29 tot 1 juni. Er gebeurt van alles. Donderdag uh, is het een, uh, een beetje een Zandvoorse opening. Van Castle Lady Mix komt erbij. Uh, ja, vrijdag en zaterdag ik, en zondag...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 Oh, wow. wow. wow. wow.